Dat ik in één keer hier ben voor de radio en vanwege hem hier uh, veel in, uh, in het dorp kom en een lekkere kaasboordje hebt ontdekt. En ja, dat, uh, dus culinair bevalt het me ook prima. De ondernemer van het uh, jaar. Wat zeg je? De ondernemer van het jaar. De ondernemer van het jaar, van het jaar. en lekkere ja. soepen en zo. <laughs> ja. Maar wie was ja. dat ook weer? Want je hebt natuurlijk meerdere kaasboeren. Corrie. Corrie. ben Corrie. Ja. Dat, dat is dezelfde ja. zin jij. Ja, dat is... Okay. Uh, ja. Ja.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 And your destiny. Can I love myself enough to carry on Knowing you're not there to set me free Can't you stay forever You're just so close to my soul Somehow I feel you are able to show me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 Smell of colitis Rising up through the air Up ahead in the distance I saw a shimmering light It grew heavy and my sight grew dim I Had to stop for the night Then she stood in the door I'm Nou, was dat genieten of niet, uh, luisteraars? We hebben hier echt lekker uh, zitten zwingen. Um, nou, beste luisteraars, welkom uh, terug bij uh, Inspiratieradio. Van, vanavond hebben we voor u een nieuwsuitzending gemaakt. En zo hebben we voorspelling over 2011. Door Nicole van Olderen, die we telefonisch aan de lijn hebben. Hallo, dag Richard. Hallo, dag luisteraars. Ja, leuk uh, Nicole. Hoi Nicole, met Mario. Hey, dag Mario, hallo. <laughs> Nog de beste wensen.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 I've promised myself I won't do that again stay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 en in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV... ergeren zich aan uitspraken van de Amsterdamse korpschef Welten. Die ze gisteren dat hij een eventueel boerkaverbod... geen vrouwen in Boerka zal arresteren. Zo vindt de VVD dat Welten zijn uitspraken moet terugnemen... en dat de minister opstelte hem erop moet aanspreken. De PvdA vindt het een non-discussie. Als ik zie welke zaken er allemaal nog op de plank liggen, kan ik wel te geen ongelijk geven dat hij prioriteiten stelt, zegt Kamerlid Markoes. Op stelte verwijst voor een reactie naar de burgemeester en hoofdofficier van justitie in Amsterdam. In Brabant heeft de taskforce Hennep zijn eerste arrestaties verricht. In Breda zijn vier mannen en een vrouw opgepakt voor handel in softdrugs. De taskforce Hennep is vorige maand opgericht om de drugscriminaliteit in Brabant te bestrijden. In het team wordt samengewerkt door het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Brabantse politiekorpsen en de burgemeesters van vijf grote Brabantse steden. Ook in Zweden is een groot aantal dode vogels aangetroffen. Ten noordoosten van Gothenburg zijn zo'n 100 dode kauwen gevonden. Ook in de Verenigde Staten vielen zwermenvogels vogels dood uit de lucht. De oorzaak van de massale sterfte is volgens onderzoekers in elk geval geen ziekte. Mogelijk zijn de vogels getroffen door de bliksem. De voedselprijzen in de wereld zijn nog nooit zo hoog geweest. De FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN... zegt dat de prijzen zes maanden op een rij zijn gestegen...